Vijf uur. Het NOS-journaal. Marjan Kokkoek. Meningsverschil over Yunus niet opgelost. Tweede Nederlandse jihadstrijder gedood in Syrië. En wustwint goud op eerste dag WK-afstanden. <middels> Turkije en Nederland blijven van mening verschillen over de kwestie Yunus. Premier Erdogan zei tijdens een bezoek aan zijn collega Rutte dat hij hoopt dat de Turkse jongen weer bij zijn biologische moeder wordt ondergebracht. Rutte benadrukte dat de Nederlandse rechter juist heeft uitgesproken dat Yunus bij zijn pleegouders blijft, een lesbisch stel. Verder heeft Rutte een verzoek van Erdogan afgewezen om op ministerieel niveau te overleggen over Turkse pleegkinderen in Nederland. Bij de aankomst van premier Erdogan bij het Binnenhof... was er een incident, vertelt de politie. Bij het aanrijden van delegatie met daarbij de premier Erdogan... Uh, richting het uh, Binnenhof werd er door uh, een uh, van het publieksvak door één persoon... en na dat aanzien leeg flesje limonade gegooid... in de richting van een van de volgauto's. Vier mensen zijn aangehouden. Erdogans auto reed gewoon door. Erdogan is blij met de oproep van PKK-leider Öcalan voor een wapenstilstand. De leider van de Koerdische PKK riep de naar schatting 4000 PKK-strijders op de wapens neer te leggen. Volgens Öcalan is het tijd voor een democratische oplossing. Erdogan zegt nu dat van belang is dat een staakt het vuren wordt nageleefd. De strijd tussen de PKK en het Turkse leger begon in 1984. De Koerdische beweging wil in het zuidoosten van Turkije een eigen staat oprichten. Bij die strijd zijn naar schatting 40.000 mensen omgekomen. In Syrië blijkt opnieuw een Nederlander van Marokkaanse afkomst te zijn gedood. Het slachtoffer zou de 20-jarige Soufienne zijn die in Delft of Rotterdam woonde. Hij was naar Syrië afgereisd om daar te vechten. Gisteren werd bekend dat een andere Nederlandse jihadstrijder in Syrië was gesneuveld. Vorige week werd bekend dat er zo'n 100 Nederlandse moslims meevechten in landen als Syrië, Somalië en Afghanistan. Dat was voor de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding reden om het dreigingsniveau in Nederland te verhogen. Albert Heijn is weer in gesprek met FNV-bondgenoten. FNV-onderhandelaar Ron Meijer zei dit bij het EO-programma Dit is de Dag.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 Albert Heijn sloot al wel een cao-akkoord met het CMV. Verzekeraar Achmea en het Slotervaartziekenhuis in Amsterdam... hebben een overeenkomst gesloten over de zorg aan mensen... die zijn verzekerd bij Achmea. Er was lange tijd onzekerheid voor patiënten... omdat de twee partijen het tot nu toe niet eens konden worden. De voormalige bestuursvoorzitter van het ziekenhuis, Erboudak, vond dat Achmea te weinig geld bood. Achmea vond dat het ziekenhuis juist te veel vroeg. Aboudak werd door de raad van commissarissen van het ziekenhuis geschorst. Toen bleek dat ze zonder overleg onderhandelingen voerden met de zorgverzekeraars. Op de WK-afstanden in Sochi heeft Irene Wust goud gewonnen op de drie kilometer. Ja, mijn race ging uh, tot twee rondjes voor het eind heel erg makkelijk. Ik kon uh, ja, weer rondje vier weer lekker versnellen. Dus dat ging eigenlijk allemaal wel heel erg goed. Alleen ja, het was uh, best zwaar. Maar uh, nee, het ging uh, hartstikke lekker en ik uh, ben er heel erg blij mee. Tweede werd de Tsjechische Martina Sablikova. Diana Valkenburg lag één ronde voor het einde nog op koers voor een bronzen medaille, maar die ging uiteindelijk naar de Duitse Claudia Pechstein. De 1500 meter voor de mannen werd eerder op de dag gewonnen door de rust Denis Juskov. Beste Nederlander was Mark Tuitert met de zevende plaats. Dan nog het weer. In het noorden en midden is er een enkele sneeuwbui. Vannacht klaart het op en vriest het licht... Morgen is het meest droog en soms schijnt de zon. Het wordt 2 tot 5 graden. Er steekt een ijzige oostenwind op. Zaterdag is die hard aan zee. En hoewel het dan rond het vriespunt is, voelt het aan als min 15. Ook de rest van het weekend is het erg koud voor deze tijd van het jaar. ANWB-verkeersinformatie. Het is minder druk dan gebruikelijk op een donderdagmiddag. Er staat in totaal 90 kilometer file. De meeste file staan rondom Rotterdam. De A7, Den Oever richting Hoorn, is nog steeds dicht... tussen Den Oever en Weringerwerf. Staat daar een vrachtwagen geladen met kippenmest in brand. Verkeer kan het beste omrijden via de uitwekroute U27. Lange file op de A13 en aang Rotterdam... tussen de knopen te Prins Klausplein en Kleinpolderplein 13 kilometer... heeft te maken met de drukte op de A20. Van Hoek van Holland naar Gouda staat tussen de knopende Ketelplein en Terbrechtseplein 8 kilometer... en richting Hoek van Holland tussen Rotterdam-Prins Alexander... en Rotterdam-Centrum 6 kilometer. Zijn auto stilgevallen, de rechte reishok is dicht. Als ondernemer bekijkt u elke investering natuurlijk met een kritisch oog.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 Het is zeven minuten over vijf. De sentimenten op Cyprus zijn nog altijd stevig. Hoe kan je leven zonder cash geld? En de Europese Unie duwt ons de afgrond in. Reacties zijn dat in de hoofdstad. En de Europese Centrale Bank zet er nu druk achter. Maandag uiterlijk moet er een akkoord zijn, anders stopt de bank met noodleningen geven aan Cyprus. We horen de hele week al over de penibele situatie van de bank daar. Hoe is het nu zover gekomen? Daarover praat ik met Rutger Kriek. Hij heeft een financieel adviesbureau op Cyprus. Dag meneer Kriek. Dag goedemiddag. Als we even naar de actualiteit kijken, eerst wij hoorden vanmiddag over een mogelijke oplossing, een investeringsfonds waar miljarden uitgeput kunnen worden. Heeft u daar iets over gehoord? Ja, ik heb daarover gehoord en ik heb daar eerlijk gezegd mijn twijfels bij. Waarom? Als je nu besluit om zo'n fonds op te richten... en je moet aanstaande maandag 6 miljard uh, verzameld hebben... ja, dan vind ik dat nogal laat. En het idee van zo'n fonds is al eerder gecirculeerd in, in de pers... Maar dat is alweer maanden geleden en het komt op mij over alsof het een beetje, een beetje laat besloten is. Maar goed, misschien mis ik iets. Ja, we moeten afwachten op officiële mededelingen van de regering. Als we ja. even kijken naar hoe het allemaal zo gekomen is. Die financiële sector is gigantisch groot voor een relatief klein land. Hoe, mm -hmm. hoe is dat zo gegroeid op Cyprus? Ja, dat heeft eigenlijk een, uiteraard een, een historische uh, achtergrond. In 1974 was er het conflict met Turkije, laat ik het heel neutraal formuleren. Toen is het land opgedeeld in, in twee uh, stukken. Een, een Grieks stuk en een Turks stuk. Dus dat betekende feitelijk dat de Grieken een heel nieuw land van scratch moesten opbouwen. Nou ja... Je, je praat over een eiland, dus toch een geïsoleerde positie, in een uithoek van Europa zou je kunnen zeggen. En op dat moment hadden de Grieken in feite helemaal niets. Ze hadden geen industrie, ze hadden eigenlijk geen rendabele sectoren. Nou ja, als je een eiland bent en je hebt een aantrekkelijk klimaat, wat is het eerste dat je doet om een land op te bouwen? Dat is toerisme. Dus men heeft in eerste instantie het toerisme ontwikkeld en dat is succesvol uh, geweest. Maar ja, goed, met toerisme alleen kom je er natuurlijk niet. Om echt mee te kunnen gaan in de vaart der volkeren... zul je toch je economie moeten diversificeren. Dus toen heeft men besloten, wat heel veel kleine landen... met name eilanden ook als Cyprus doen... men heeft besloten om de financiële dienstverleningsindustrie... om die te ontwikkelen. Dat heeft men gedaan door in eerste instantie een offshore regime in te voeren. Een aantrekkelijk fiscaal tarief... Voor vennootschappen in handen van buitenlanders. Ja, dus dat je weinig belasting betaalt als ja. je je daar met je bedrijf vestigt? Exact. En dan echt ja. veel voordeliger dan bijvoorbeeld nou ja, Nederland, Frankrijk, Duitsland? Ja, ja het tarief voor offshore-vennootschappen toen was. Het vennootschapsbelastingtarief was 4,25 procent. Ja, en dat is hier toen, om het even te vergelijken, weet u dat? Toen was het volgens mij in Nederland misschien zelfs boven de 40. Zo, in ja. de jaren 70. Dus daar in heb je val, dan... in, in die richting. Ja. ja, daar heb je dan behoorlijk voordeel van. En hogere ja. rentes, hè, horen we ook. Ja, klopt. De, de rentes die, die door banken. ...werden betaald en, en ja, werden met de nadruk op werden, die, die waren hoog inderdaad, ja. Dat heeft veel kapitaal aangetrokken, ook dat horen we de laatste week ook veelvuldig vanuit Rusland. Is daar een verklaring voor waarom ook Russen zo graag naar Cyprus gingen met hun geld? Ja, dat heeft te maken met de, ja, met de val van de Sovjet-Unie en de overgang naar een, een markteconomie in Rusland in 1992... Toen, ja, er vonden natuurlijk op grote schaal privatiseringen plaats in Rusland. Dus je kreeg in één keer een heleboel private eigenaren van ondernemingen... die voorheen staatseigendommen waren. En ja, die eigenaren van die ondernemingen... die waren, toch niet, die waren er toch niet helemaal gerust op dat dat eigendom veilig was. Dat dat zou worden gerespecteerd door de Russische staat. Want er was nog steeds, en er is nog steeds heel veel wantrouwen richting de staat. Dus vandaar dat men naar een plek heeft gezocht... en die plek heeft men ook gevonden... waar men zeg maar, die, die, die investeringen veilig kon, kon stallen, kon wegzetten. En over Cyprus gesproken, geworden. Ja, er wordt ook veel gesproken over zwart geld. Um, is het zo dat er minder vragen worden gesteld bij een bank in Cyprus... als je daar met je geld aankomt dan bijvoorbeeld in Nederland of Duitsland? Het zal heel gek klinken. Ik werk hier al meer dan acht jaar, maar ik weet dat gewoon niet. Ik weet het niet. Ik, ik heb natuurlijk ooit een rekening in Nederland geopend. En dat was een, in een hele makkelijke positie. Ik was toen in een hele makkelijke positie, dus ja... Ik, ik weet echt niet, weet echt niet uh, hoe streng men is in, in Cyprus... en hoe streng men is in Nederland. Tenminste, de, de gradatie. Nee. Ik, het is voor mij heel moeilijk om dat te vergelijken. Ik kan ja. me voorstellen dat men minder streng is in Cyprus dan in Nederland. Maar het is niet zo relaxed als wel eens wordt voorgespiegeld in, in veel andere landen. Dat is het zeker niet in Cyprus. Nee, er is in ieder geval enorm veel geld naar Cyprus gegaan de afgelopen decennia. Waarom is het nu uiteindelijk zo uh, ...instabiel geworden? Ja, dat is een, een goede vraag. De, het is eigenlijk voornamelijk instabiel geworden... ...door de enorme hoeveelheid leningen... ...verstrekt door met name de twee grootste Cypriotische banken... ...aan de Griekse overheid. De twee grootste Cypriotische banken, Laiki en Bank of Cyprus... ...hebben enorme hoeveelheden Griekse government bonds... Aangekocht in de loop der jaren. En ja, we weten allemaal wat er met Griekenland is gebeurd. Griekenland is, is nagenoeg failliet gegaan. Dus die vorderingen moesten op grote schaal worden, worden afgewaardeerd. Waardoor ja, de kapitaalspositie, de kapitaalspositie van die banken verzwakte. Ja. Nou, dat moet nu gerepareerd worden. We weten nog steeds niet hoe precies. We hebben nog een paar dagen de tijd, in ieder geval van de Europese Centrale Bank. Uh, meneer Krieg, mm -hmm. dank dat u uh, ons dit inzicht heeft gegeven in het systeem daar. Oké, okay, graag En succes dan. met uw zaken natuurlijk. Dank u wel. Ja. Het uh, bezoek dan van de Amerikaanse president Obama aan Israël. Vanochtend was hij bij de Palestijnen in Ramallah op de westelijke Jordaan-oever. Nu is hij doorgegaan naar Jeruzalem voor een gesprek met studenten. Uh, daar is ook onze correspondent Monique van Hoogstraat. Monique, laten we eerst eens even kijken naar dat bezoek vanochtend aan de Palestijnen. Hoe is hij ontvangen in Ramallah? Um, nou, hij is... Uh, Oh, sorry, ik hoor mezelf uh, heel erg uh, terug. Ik zal we gaan even proberen kijken of we daar iets aan kunnen doen. Ja. Hij uh, is ontvangen door Abbas en hij heeft weinig Palestijnen gezien. Weinig Palestijnen hebben hem gezien. Hij heeft alleen een uh, jongerencentrum uh, bezocht. Maar de meeste tijd heeft hij gespendeerd uh, op, het, uh, op de Mokata, het regeringscentrum van de Palestijnse autoriteiten. En daar heeft hij met Abbas gesproken... Uh, en ik denk dat, dat het gesprek tamelijk teleurstellend is geweest uh, voor Abbas. Ja, want wat had hij verwacht dan? Nou, Obama zei... Um, zijn belangrijkste boodschap was eigenlijk... jullie moeten uh, gaan praten zonder eerst uh, allerlei voorwaarden te gaan stellen... en bezwaren op te werpen. Ik begrijp dat het lastig hier is, is in deze regio. Maar het belangrijkste is nu uh, dat jullie vertrouwen krijgen in elkaar... Maar daarmee zegt hij eigenlijk, uh, de bouwstop waar we het eerder over gehad hebben, voor de nederzettingen, uh, die moet je van tafel uh, halen. Uh, je kan dat niet als een uh, voorwaarde stellen, dat Israël moet stoppen met bouwen in de nederzettingen. Dat is natuurlijk helemaal de Israëlische positie. Uh, Abbas heeft daarna in de persconferentie ook gezegd, uh, ja, ik, ik, wij kunnen niet anders dan vasthouden aan de bouwstop, uh, de nederzettingen zijn illegaal. En dag na dag zien we hoe onze Palestijnse toekomstige Palestijnse staat vernietigd wordt. Ik denk dat Abbas zelf best zou willen praten zonder voorwaarden trouwens. Maar hij zit natuurlijk uh, um, politiek uh, vol, volstrekt vast. Hij heeft te maken met zijn achterban, met Palestijnen die dat helemaal niet uh, zouden accepteren. En Obama ging daarna door, uh, zei ik al, naar studenten in Jeruzalem. Hoe, hoe was het daar? Hoe is hij daar ontvangen? Nou, uitzinnig, eh, mag ik wel zeggen, als een, als een popster. Uh, de zaal zat, Het uh, is dus een heel groot congrescentrum. Daar zaten honderden duizenden, ik weet niet precies uh, hoeveel studenten. Um, er werd natuurlijk eerst het volkslied gespeeld. Dus toen waren de emoties al behoorlijk hoog opgelopen. Uh, hij verwarmde de harten eerst door uh, ja, heel veel warme woorden over Israël te spreken. Hoe Israël zich in 60 jaar heeft... Uh, uh, ...ontwikkeld tot een, tot een levendige economie, tot een levendige democratie... ...en um, hij identificeerde zich heel erg met de gevaren die Israël, waar Israël mee te maken heeft... Um, ...en uh, prees, prees Israël en dus ook uh, het belang van de eigen staten die, die de joden uh, hebben, zichzelf hebben ge, ge, gemaakt. Maar toen kwam de omkering... Toen zei hij, nou ja, ik was vanmorgen in Ramallah en daar sprak ik jongeren, die zouden mijn dochters kunnen zijn. En ook zij verlangen heel erg naar een eigen staat, zoals jullie ook altijd hebben verlangd naar een eigen staat. En hij sprak de jongeren direct aan. Hij zei, het is nodig en het is rechtvaardig om ook de Palestijnen hun eigen staat te gunnen. En ja, dat is aan jullie om dat te doen, de nieuwe generatie. Nu staat er natuurlijk heel veel tussen het idealisme van Obama en de realiteit hier uh, in, in Ramallah. Ook hier uh, in Jeruzalem natuurlijk met de nieuwe rechts, uh, radicale regering. Maar Obama heeft zich zeker bewezen als een grote uh, redenaar weer. Eens, en het was uh, denk ik voor de meeste mensen enorm uh, inspirerend. Monique van Hoogstraten was dat vanuit Jeruzalem. En zo Irene Wuest die werkelijk een super schaatsseizoen heeft. Verkeersinformatie. Jolanda van der Velde. De meeste drukte is nog steeds rondom Rotterdam. En in Noord-Holland is de A7 Den Oever richting Hoorn nog steeds dicht tussen Den Oever en Weringerwerf. Goede nieuws is dat die met een klein half uurtje weer open gaat. Lange files op de A13 en op de A16 richting Rotterdam. Heeft te maken met de lange files op de A20. Richting Gouda staat tussen de knopen de ketelplein en Terbrechtseplein 8 kilometer. Richting Hoek van Holland tussen Rotterdam, Prins Alexander en Rotterdam Centrum 6 kilometer. Heeft te maken met een kapotte auto, de rechterrijd.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 van Andy Grammer. De wolhandkrab is onderwerp van debat in de Tweede Kamer vandaag. Er is een verbod op het vissen op die krab... die in de Nederlandse rivieren op de bodem ligt. Jeroen de Jager is daarom in Giesendam bij visser Ruud Klop. Uh, ja, de Tweede Kamer wil dat dus wel weer. Uh, Jeroen, je had er eerder geen gezien vandaag in Giesendam. Zijn we nee, inmiddels stiekem gaan uh, vissen of uh, nog steeds nou, nee, we, we staan op het punt eigenlijk, om te vertrekken. Misschien kunnen we gaan, Rup. Uh, visser in voor- en tegenspoed, dat is de leus van uh, Rup Klop. Uh, al generaties lang visser hier op de bovenmerwede is dat dan. Tot 2011 kon hij gewoon uh, vissen op die wolhandkrab. Op die uh, was dat een beetje lucratief eigenlijk? Nee, dat was niet lucratief. Daar hebben we ontdekt uh, dat, die, dat er heel veel vraag was naar China. Vroeger trapten we die altijd dood. Omdat ze je fuiken dus kapot vraten. Totdat op een gegeven moment tot ontdekking kwamen dat de Chinezen was het een specialiteit En, en, en wat kreeg je per kilo? Toen to, to, to kregen wij ongeveer, uh, we zijn begonnen met 2 uh, gulden 50 per kilo. En uh, in 2010 was het ongeveer 5 vijf... euro. Van leven? Nee, we konden er absoluut niet van leven. Zou u ervan kunnen leven als, het, als, als, als, als, die weer, als u weer mocht vangen? Als we ze nu kunnen vangen, dan kunnen we er ruimschoots van leven. Want ze brengen nu gewoon uh, tussen de 8 en 10 euro per kilo op. Zitten nee, er, ze, zit er te veel, hè? Zitten er miljoenen en miljoenen. Uh, punt is alleen, ze zijn vervuild met dioxine en PCB's. Dan hoorden we net uh, om half vijf twee Kamerleden... die zijn tegen uh, het, uh, het opheffen van dat verbod. Want zeggen ze, uh, dat bruine vlees van die krab... daar zit veel van die PCB-dioxine in, witte vlees niet. Maar ze zitten samen in één blik, dat bruine en wit vlees. En dus uh, geen opheffing van dat vangstverbod. Nou ja, dat, dat, dat is voor het eerst dat ik het hoor. Want ik, volgens mij uh, zijn die Kamerleden niet goed ingelicht. Want ik heb nog nooit gehoord dat een, een krap per blik Wordt, want die worden niet per blik verkocht. Absoluut niet. Er dat... komt zo'n Kamerlid erbij? Het is gewoon een fabel. Ik denk dat, die, dat die hij op gedroomd heeft vannacht. Maar dat is dan raar eigenlijk? Dat een Kamerlid denkt dat een wolhandkrab in blik zit. en dat is helemaal niet zo? Nee, dat is absoluut niet waar. Want die, die Chinezen die willen enkel en alleen een levende wollhandkrab. Die moeten nog niet eens een beest dat dood is. En, uh, even over die dioxine, want die zit er wel in hè? Dus er zit een, een klein gedeelte dioxine in, maar dat zit hoofdzakelijk in de alvleesklier en het darmkanaal. Je moet een onderscheid maken in drie soorten: wit vlees, dat zit helemaal niks schoon. schoon. En bruin vlees, er zit wat in. Maar het maag-darmkanaal, daar zit het meeste in en dat moet je gewoon verwijderen. Dan kun je gewoon verwijderen als je het aan het bereiden bent. Ja, natuurlijk. Als je de beest kookt die maand, verschilt van de maal gebeurt... dan zie je gewoon dat, dat zie je het maand kanaal lopen... nou, dat pik je er zo uit een klaar is, Kees, en, en gewoon genieten met elkaar. Dus we weten met elkaar niet waar we het over hebben, dat zegt u? Absoluut niet. Ze weten absoluut niet waar ze het over hebben. Het is gewoon zielig. En wat is dan de oplossing? Hoe kan Want Sharon Dijksma, de staatssecretaris... er is een meerderheid die, die wil uh, komen tot de opheffing van het vangstverbod. Ik denk dat we trouwens even moeten draaien weer. Want anders uh, hebben we direct geen bereik meer. Maar, die wil ophef, uh, maar de, de staatssecretaris wil daar niet aan meewerken. Hoe kunt u haar overtuigen? Nou, ik kan haar het beste overtuigen als, als, als ze overtuigd wil worden. En als we uh, sowieso in gesprek komen met haar ambtenaren. Want wij worden gemeden alsof wij... Uh, een of andere besmettelijke ziek. Praat het niet met u. Absoluut niet. Sinds 2011 is er geen letter met ons gewisseld. Een letter. Goed, die wolhandkap die, uh, ja, is nu aan het slapen. Hè? Ja. Ja, daar komen we niet bij. In de, wi in, in de winter, uh, die, die kruipen weg. Als het koud wordt, dan worden ze rustig. En die komen pas in het uh, voorjaar komen die weer in de weer. Goed, maar het zou een zegen zijn voor uh, Rup, Klop, Lucella, als er weer gevangen kon worden. Want er is een potentie, wordt er gezegd voor 100 miljoen omzet in die sector van de Wolhandkrab. Uh, 75 vissers zouden hier hun brood mee kunnen verdienen. Dus uh, nou, ze kunnen liever vandaag dan morgen dat het opge opgeheven wordt. Wat ja, het als de lente dan tenminste echt begonnen oh, is, want nu de slapen ze nog. Die wil, die sportvissers, die... Ja, Ruprecht, die... Ja, die wil door. Die, <lacht> ja. wil, die, heeft, die kan daar hierover Volgens praten. Volgens mij, nou, ik zou zeggen, blijf bij hem. Doe uit. je voordeel ja, ermee. En wellicht ja, horen we jou later weer, uh, Jeroen de Jager, ja, als dat. Jo het NLS Radio 1 Journal. Sport. Ah, want we hebben ook nog schaatsen. Irene Wust. Uh, de wereldtitel gepakt op de 3 kilometer vanmiddag. Ze won van Martina Sablikova. Toonde zich met een tijd van 4-0-2-43. De beste van allemaal. Niet voor het eerst dit seizoen. Jeroen Stekelburg praat met de wereldkampioen. Gefeliciteerd. Dat is één. Ja, dat is één. Ja, dankjewel. je zwaar. Het was zeker wel zwaar. Ja. Ik moest het eerlijk bekennen dat. Uh...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 Maar uh, nee, het ging uh, hartstikke lekker en ik uh, ben er heel erg blij mee. je tijd? Ja, volgens mij uh, 4.02.43. Volgens mij is dat precies de tijd waarmee ik uh, olympisch kampioen werd in het terrein. En nu werd ze dus uh, wereldkampioen op de drie kilometer. Sablikova werd tweede en Claudia Pechstein pakte het brons. Ze versloeg in haar rit Diane Valkenburg, die werd vierde en uh, was in tranen daarna. De derde Nederlandse Linda de Vries eindigde uiteindelijk als vijfde.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 van voldoende geld. Begin deze maand werden in de VS drastische bezuinigingsmaatregelen van kracht. De Turkse premier Erdogan is vandaag in Nederland. Hij sprak met premier Rutte over de zaak Yunus... ...en zei dat hij hoopt dat de jongen weer snel aan zijn biologische moeder wordt toegewezen. Er was ook een incident. Op het Binnenhof werd een leeg flesje naar de auto van Erdogan gegooid. Drie of vier mensen zijn gearresteerd.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 Ja, best een aardige dag vandaag met flink wat zon. Temperaturen op de thermometers maximaal 5 graden. Maar omdat er weinig wind stond, voelde het lekker aan. En daarmee hebben we meteen de bottleneck voor de komende dagen te pakken. Want de wind gaat sterk toenemen en de temperatuur gaat zelfs nog wat omlaag. Het wordt echt een bitterkoud week -einde. De vrijdag valt dan relatief gezien nog mee, 2 tot 5 graden. Met een aanwakkerende oostenwind voelt het echter al flink kouder aan. De windpiek zit op zaterdag met in het Waddengebied dan een harde windkracht 7. Temperaturen maar net boven 0. En en dat resulteert dan in gevoelstemperaturen, vooral in de vroege ochtend als het kwik nog wat lager ligt, tot min 15 graden. Zondag een fractie minder koud, maar we hebben het maar over 1 of 2 graden. De wind luwt ook misschien één boven voor. Na het weekende wordt het wel wat rustiger met de wind en dan krijgen we duidelijk ook meer zon. En loopt het kwik iets verder op, maar voorlopig blijft het gewoon veel en veel te koud. De avondspits wordt vanavond gevolgd door Jolanda van der Velde. Jolanda. Het is een uh, ja, iets minder drukke avondspits uh, dan anders op een donderdagavond. Maar dat voelt toch heel anders wanneer je in de regio Rotterdam onderweg bent. Want daar staan de meeste files. De teller staat nu op 135 kilometer file. Ik begin met de A7, Den Oever richting Hoorn. Die is nog dicht tussen Den Oever en Wieringerwerf. Eerder vanmiddag stond daar een vrachtwagen in brand. Wat verder opvalt, een aanrijding op de a 12 Arnhem richting Utrecht. Daar staat tussen knopend Grijshoord en af het Wageningen 3 kilometer. De linker reishok is dicht. Dan de drukte op de wegen richting Rotterdam. Op de A13 vanuit Den Haag. Tussen de de Prins Klausplein en Kleinpolderplein 14 kilometer. Op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Tussen de de Ridderkerk en Terbrechtseplein 13 kilometer. Op de a van Hoek van Holland naar Gouda... tussen de knopen de Ketelplein en Terbrechtseplein 8 kilometer... en richting Hoek van Holland... tussen Nieuwekerk aan de IJssel Rotterdam-Kroosweg 6 kilometer... heeft te maken met een pechgeval. De rechte reishok is daar dicht. En straks, komend half uur... Govert verschillingen in het Radio 1-journaal over het heelal. Dat blijkt veel ouder dan gedacht. En waaruit dat blijkt, dat gaat u straks horen.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 De stoepen werden geveegd, de beste tapas waren klaargezet in Madrid. Want er kwam een delegatie van het Internationaal Olympisch Comité langs. Jessica van Spengen is onze correspondent in Madrid. Goedemiddag, Jessica. Goedemiddag. En dat is omdat uh, Spanje graag de Spelen in 2020 wil binnenslepen... Hè, met uh, Tokio en Istanbul als andere steden in de race. Er is net een persconferentie gegeven. Was de IOC een beetje enthousiast over Spanje? Eigenlijk was het IOC heel erg enthousiast over Madrid. Hè? Daar moet het dan gaan plaatsvinden. Maar Madrid heeft zich ook van, de, van zijn beste kant laten zien de afgelopen dagen. De IOC-leden werden op een tour door de stad meegenomen. De premier erbij de eerste dagen. Prins uh, Felipe die er op verschillende momenten bij was. En het ziet er goed uit. Het IOC was positief. Vooral over het feit dat er al veel klaar is. De stad zegt zelf dat er al 80% klaar is van de infrastructuur. Dus dan heb je het over vliegveld wegen, hotels en natuurlijk de sportaccommodaties. En um, ze zeiden, ja, dat betekent dat er dus niet zo heel veel meer geïnvesteerd moet worden. Er is al een Olympisch stadion in de maak. Um, het Bernabeu van Real Madrid is er natuurlijk. En de stierenvechtarena hier, die moet gaan dienen als basketbalstadion. En Er was nog even wat discussie of daar dan een dak op moet komen of niet. Um, en nou, zo zijn er al een hoop dingen klaar eigenlijk. Ja, aan de andere kant kost het, sorry, kost het natuurlijk ontzettend veel geld te spelen binnenhalen, terwijl Spanje in een crisis zit. Ja, maar zo zei het comité, Spanje heeft dus al veel gedaan in de afgelopen jaren. En zoveel hoeft er dan dus niet meer te gebeuren. Er is al veel geïnvesteerd. En wat het comité prees is, uh, die aanpassingen die uh, Spanje bereid is te doen. Bijvoorbeeld die stierenvechtarena, die dus eigenlijk uh, voor iets anders normaal gebruikt wordt. Dat wordt dan een basketbalstadion. En in het Retiro Park hier, uh, het grote park in Madrid, daar moet dan in de grote vijver die daar is, een, een plek worden gecreëerd. Voor de beachvolleyballers. En eigenlijk vond het comité dat juist in tijd van crisis heel erg creatief. Oké. Okay. En, en de Spanjaarden, hoe denken die erover? Maakt het wat, wat los bij de Spanjaarden? Spanje is een sportland, dus ik denk niet dat er heel veel mensen hier keihard op zullen zeggen van uh, laat dat maar zitten, laat die Spelen maar wegblijven. Maar er werd bijvoorbeeld wel gewoon doorgedemonstreerd de afgelopen dagen in de metro bijvoorbeeld. Al zullen de IOC-leden daar niet zo heel veel van gemerkt hebben, want die gingen dus met een bus door de stad. Um, waar de sportwereld zich wel wat druk over maakt, dat was vooral na de Spelen van de Zomer, is de kwaliteit van de eigen sporters hier. Want uh, door al die bezuinigingen en doordat er weinig geld is, gaat de kwaliteit van de eigen sporters ook wel wat naar beneden? En ze zeggen dus wel: Ja, straks hebben we de Spelen, wordt toch nog wel veel geld in geïnvesteerd. Ja, waar komen wij dan mee naar voren straks? Dus dat is wel iets wat, wat speelt. Maar euh, ik denk dat heel veel mensen het toch wel erg leuk zouden vinden als Madrid straks euh, hier die spelen gaat ontvangen. Ze hebben er vandaag in ieder geval hun best voor gedaan. Dank, Jessica van Spenge vanuit Madrid. En dan heb ik contact met wetenschapsjournalist Govert Schilling. Goedemiddag, Govert. Goedemiddag, Lucena. Ja, ik heb hier voor mij een, een soort van foto. Hè. Mag ik het een foto noemen? Ja, laten we dat maar zo noemen. Een foto van het heelal en daar blijkt uit volgens deskundigen... dat het heelal 100 miljoen jaar ouder is dan gedacht. Ja, dat klopt. Dat is een van de resultaten. En het mooie van dit resultaat, wat vanmorgen gepresenteerd is... is dat die foto die uh, getoond is, dat is eigenlijk een soort babyfoto van het heelal. Want er is licht waargenomen wat van heel kort na de oerknal is uh, opgevangen. Dus je kijkt terug in de tijd naar hoe het heelal... er. Kort na zijn geboorte uitzag. Nou gebeurde dat twintig jaar geleden ook al door een Amerikaanse satelliet, maar het was een vraagplaatje. alsof je van de baby net kon zien dat hij ogen en een neus had. Tien jaar geleden was er een tweede Amerikaanse satelliet. Die keek al wat scherper. Die kon uh, bij wijze van spreken zien dat het een jongetje of een meisje was. En dat hij flapwoordjes had. En nu komt die Europese satelliet Plank. Die heeft de scherpste babyfoto van het heelal ever gemaakt. Je kunt alle donshaartjes op het babygezichtje zien. En alle moedervlekjes. Om die vergelijking maar even door te trekken. Dus we weten veel en veel beter hoe het heelal na te ontstaan uitzag. Ja, want hoe weet je dan dat dat het licht uit die tijd is? Hoe, hoe bereken je dat in vredesnaam? Ja, nou, het is een uh, soort straling die eigenlijk het afgekoelde overblijfsel is van alle energie van de oerknal. Dus uh, aan, aan de type straling weet je dat je naar die, naar die energie kijkt. En door nou die, uh, dat beeld van het heelal van heel lang geleden heel nauwkeurig te analyseren... kun je precies eruit afleiden hoe dat heelal in de afgelopen miljarden jaren heeft geëvolueerd. En ja, door dat zo nauwkeurig te bestuderen kunnen ze allerlei eigenschappen van het heelal beter afleiden. Bijvoorbeeld die leeftijd. Uh, ja. ja, dat is misschien... 100 miljoen jaar ouder dan uh, voorheen werd gedacht. Uh, dat, uh, dat is, uh, ja, het blijft natuurlijk heel oud, bijna 14 miljard jaar oud. Maar niet alleen die leeftijd, maar ook de samenstelling van het heelal hebben we nu veel en veel beter in, uh, in sniezen. Ja, want wat je ook kan zien daaraan... is wat de koudere en warmere gebieden zijn. Hè? Is, is, dat, is dit daar dan nog iets interessants tussen? Ja, daar zit eigenlijk het allerinteressantste in. Dat zijn die eigenschappen die bestudeerd zijn. Want je ziet op die kleine vlekjes op die foto... rode en blauwe vlekjes voor iets warmere en... gebieden. Daarin zie je dat het heelal, kort na zijn geboorte... niet helemaal gelijkmatig was. Het vertoont kleine rimpelingetjes. En dat is heel belangrijk, want uit die oorspronkelijke rimpelingen... hier wat meer materie, daar wat minder... daaruit zijn in de loop van de... Miljoenen en miljarden jaren de sterrenstelsels, zoals onze eigen melkweg ontstaan. En als die rimpelingetjes er niet waren geweest, hadden wij hier ook niet gezeten. Dan was de hele structuur van het heelal nu niet... Uh, aan bod gekomen zoals we, nu, nu, zoals we die nu kennen. Dus door die structuren en die temperatuurvariaties heel precies te meten, weet je exact hoe die evolutie vanuit het helal zich heeft voltrokken. Ja, en, en kunnen we dan ook nog er ooit achter komen of er nog een soort van parallel heelal is? Of ja, mijn, mijn, mijn hersens kraken altijd bij dit soort vraagstukken, maar kan je dat er ook nog aan uit afleiden of dat niet? Nou, het zijn niet alleen jouw hersens die kraken... het zijn zeker ook de hersens van de astronomen... die over deze resultaten zich aan het buigen zijn. Want inderdaad, er zijn een paar kleine dingetjes gezien... in die babyfoto die Plank heeft gemaakt... die niet helemaal kloppen met de verwachtingen. En ja, dat moet je natuurlijk zien te verklaren. En een van de mogelijke verklaringen is dat we daar het effect zien... misschien van een parallel universum... of van een heelal wat aan dat van ons vooraf ging... dat het misschien toch iets voor die oerknal geweest is. Dat zijn allemaal nog speculaties, maar er wordt nu... Naastig nagedacht en gezocht naar de verklaring van die hele kleine afwijkingen. Want uh, ja, zo gaat het altijd in de wetenschap. Je hebt een theorie die voorspelt hoe iets zich zou moeten uh, voltrekken en hoe het eruit moet zien. En dan heb je de praktijk, de waarnemingen, die hebben altijd het laatste woord. En als die niet in overeenstemming zijn met je theorie, dan moet je heel hard gaan nadenken hoe je dat denkt te kunnen gaan verklaren. En dat gaat de komende jaren zeker gebeuren. En dan hebben we vervolgens gelukkig wetenschapsjournalist Grover Schilling om dit allemaal voor ons behapbaar te maken. Dankjewel. Sterker met sprake van de hersenen. <laughs> Minister Dijsselbloem maakt zich niet heel populair als voorzitter van de Eurogroep. Straks Corine Wortman, zij zit in Brussel namens het CDA. I see, u hoorde Katie Tunstol. Orlanda van der Velde over de avondspits. Die is een beetje aan het inhalen nog, 160 kilometer file. De meeste vertraging nog steeds bij Rotterdam. Goede nieuws is wel dat alle reishokken op de A20 weer open zijn. Uh, twee nieuwe probleempjes, eentje op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Een aanrijding, daardoor tussen Knopente Diemen en Muiderberg 3 kilometer. Bij Muiderberg is de linker reishok dicht. En een kapotte auto op de A10, de ring Amsterdam-Zuid richting Amersfoort. Tussen Ostorp en Rij 5 kilometer, de rechter reishok is dicht. Minister Dijsselbloem van Financiën... was vandaag als voorzitter van de eurogroep in het Europees Parlement... om daar verantwoording af te leggen... Uh, wat hij allemaal met Cyprus had afgesproken, vrijdagnacht. Zoals bekend, er is veel woede over, vooral op Cyprus... over de bijdrage die spaarders uh, moeten leveren... aan het redden van banken daar. Corine Wortman is europarlementariër <coughs> namens het CDA. Ze is in haar fractie ook verantwoordelijk... voor het financieel-economisch beleid en deed ook mee aan het debat. Goedemiddag, mevrouw Wortman. Goedemiddag. Vond u dat Dijsselbloem het parlement kon overtuigen... van die afspraken die hij vrijdagnacht uh, had gemaakt met Cyprus? Nou ja, hij kreeg veel kritiek over zich heen. Vooral over dat punt van dat die kleine spaarders gepakt uh, werden in dat plan. Maar ik vond hem heel sportief. Hij nam zelf de verantwoordelijkheid daarvoor. En hij was ook opvallend openhartig. En dat dwong wel respect af. Wat vond u openhartig dan? Nou, hij is eigenlijk heel open geweest over alle opties uh, die vrijdagnacht uh, op tafel hebben gelegen. En dat maakt duidelijk uh, dat er uh, maar uh, heel weinig uh, alternatieve ruimte is om uh, uiteindelijk nog tot een oplossing te komen. En dat werd uiteindelijk door het parlement ook wel aanvaard? Nou, uiteindelijk uh, zijn het de nationale parlementen die uh, besluiten en ja of nee moeten zeggen. Maar hier maakte dat indruk en uh, is de ernst van de situatie ook uh, heel goed overgekomen. Ja, want, want uh, er kwam behoorlijk wat kritiek op hem hè, de afgelopen dagen. Ook van zijn voorganger Jonker, uh, maar ook anderen vanuit Cyprus, maar ook in Europa. Hoe, hoe vond u dat er de afgelopen dagen over hem werd gesproken in het Europees? Parlement. Wat ving u zo op? Nou, ook breder hier in Brussel viel mij op uh, dat uh, iedereen, ook uh, ministers van Financiën, die bij die Eurogroep uh, beslissing uh, ook verantwoordelijk daarmee verantwoordelijk voor waren, allemaal ervoor wegliepen en zeiden: Ja, ik heb dat niet gedaan. Ja, en dat, uh, dat geeft een kakofonie. Uh, die uh, misschien kan lijken alsof uh, Dijsselbloem dan uh, uh, alle kritiek uh, op hem gericht krijgt. Maar het viel mij uh, vanmorgen wel op dat er toch wel veel begrip voor is... Uh, dat hij wel met een heel lastig Cyprus te maken heeft. Dus uh, het sloeg niet op hem terug. Hij was hier een ervaren parlementariër, zo toonde hij zich. Dus uh, heel behendig in het debat. En dat is ook belangrijk als je voor een parlement staat. Zeker. En uh, ja, Cyprus is nog steeds lastig natuurlijk, want uh, het akkoord is daar weggestemd door het parlement, voor ieder geval niet goedgekeurd. Ze zitten nu te onderhandelen met, met ja, we weten niet wie precies, Rusland, uh, mogelijk uh, allerlei investeerders, uh, om dat geld bij elkaar te krijgen. Vindt u het terecht dat die bal nu bij Cyprus ligt? Ja, uh, absoluut, uh, want uh, uh, zij hebben een uh, groot probleem en uh, ze moeten een deel daarvan ook zelf oplossen. Willen ze ook uh, steun uit Europa krijgen? Ze moeten hun bankensector herstructureren, zwartsparen aanpakken. Ze moeten dus dat Russische geld uh, wat op hun eiland is uh, uh, aanpakken. En dan moeten ze wel toe bereid zijn, want een uh, patiënt die geen genezing wil aanvaarden, ja, dat is toch moeilijk om die te helpen. En de Europese centrale bank die zegt nu ja als er maandag geen afspraak is dan komt er ook geen noodsteun meer daar wordt nu in voorzien gaat de ECB daar niet ook politiek mee bedrijven kunnen ze dat zomaar doen als centrale bank nou, ik denk eerder dat uh, de ECB politiek uh, bedrijft als ze op deze manier uh, doorgaan. Want uh, ze hebben een duidelijk mandaat. En in dat mandaat kunnen ze niet uh, uh, ja, een bank uh, die insolvabel is uh, overeind houden. Dus uh, in wezen uh, is het eigenlijk al echt letterlijk 12 uur. Dus uh, de ECB uh, moet zijn mandaat respecteren... En uh, ze zeggen niet, we stoppen tot elke prijs. Nee, ze zeggen, als er een EU-IMF-plan ligt... dus een plan wat ook door de Cyprioten en door de Europese Unie en het IMF aanvaard is... dan gaan we door, want dan is er zicht op een, uh, een perspectief op een oplossing. En als ze er niet mee en... doorgaan, wat is dan het gevolg? Vallen, vallen er dan gelijk maandag banken om op Cyprus... Uh, dat is ernstig. Uh, ik, uh, ik ga er voor zands vanuit uh, dat er toch een oplossing wordt gevonden, want uh, die Cypriotische spaarders die nu uh, geraakt worden, licht geraakt worden door, de, door het pakket, die zijn dan uh, wel zeker hun hele spaargeld kwijt. En trouwens, ook voor ons, zelfs voor ons in Nederland zou het een slecht scenario zijn, want Dijsselbloem, die zijn vanmorgen in het debat, dat hij toch wel systeemrisico ziet, ook in een val van Cyprus. En wat, wat, wat betekent dan, dan voor Nederland? Nou, dat betekent dat er toch een soort uh, ja, een kettingreactie... op de financiële markten tot, uh, tot stand kan komen, die ons raakt. Uh, en uh, Nederland heeft ook uh, direct uh, pensioengeld uh, geïnvesteerd in uh, Cyprus. Dus er is ook nog een direct risico. Corine Wortman, het worden spannende dagen. Het zijn het al, maar het worden ook nog spannende dagen... in de aanloop naar het weekend en uh, maandag. Dank in ieder geval voor uw uitleg. Goedemiddag. Graag gedaan. Het NOS Radio 1 Journal Media Overzicht. Daarvoor zit hier inmiddels Ewoud de Jong. Goedemiddag. Jobhoppen is een stuk minder populair tegenwoordig. Dat schrijft de website Z24 naar aanleiding van cijfers van het CBS. Er zijn minder vacatures en dus nemen mensen niet het risico om een baan op te zeggen. Het is volgens het CBS niet zo dat de neiging van mensen om veel van baan te wisselen is afgenomen. Werknemers kiezen eieren voor hun geld en nemen niet het risico dat ze opnieuw moeten beginnen met een tijdelijk contract. Het aantal jobhoppers was in 2008 nog ruim 1,5 miljoen. Dat schrijft Z24. Nu zijn het er nog maar iets meer. Meer dan 300.000. Het is crisis in Groningen, meldt de Post online. GroenLinks heeft aangekondigd dat het uitgedeputeerde staten stapt... als de bouw van diverse megastallen in de provincie doorgaat. De website van Radio Westerwolde, jawel, westerwoldeactueel.nl... meldt dat het provinciebestuur onder druk van de boeren een draai heeft gemaakt. De Post online schrijft dat GroenLinks in Groningen geen zin heeft... om nog een keer inschikkelijk te zijn... nadat de partij in 2011 de bouw van een kolencentrale steunde. RTV Noord meldt dat de coalitie nog in gesprek is... maar dat VVD CDA, nee, VVD, D66 en PvdA voor dit weekend duidelijkheid willen. De ondergang van Richard Nixon in het Watergate-schandaal... zou al hebben kunnen beginnen... voor hij president van de Verenigde Staten werd. Dat blijkt volgens de BBC uit opnames van telefoongesprekken... die president Lyndon Johnson in 1968 voerde. Daarin beschuldigt hij Nixon van hoogverraad. In de zomer van dat jaar waren er in Parijs vredesbesprekingen... tussen Amerika en Vietnam om een eind te maken aan de oorlog. Nixon besefte dat het succes van de vredesbesprekingen... zijn weg naar het presidentschap in de weg zou staan. Via een tussenpersoon wist hij de onderhandelingen zodanig te saboteren... dat het nog jaren zou duren voordat er daadwerkelijk vrede kwam. Spannend verhaal op de website van de BBC. Een klein fragment uit de gesprekken die op de website van de BBC te vinden zijn. Uh, we hebben gevonden dat onze friend, uh, the uh, Republican nominee, onze California vriend has been playing on this outskirts with our enemies and our friends both. Ja, was slecht te verstaan. Het toenmalig president Johnson zegt tegen een medewerker dat onze vriend de Republikeinse presidentskandidaat dat is niks dus heeft lopen rommelen in de marge met zowel onze vrienden als onze vijanden. Ik hoop dat ik het goed vertaald heb. Dan nog wat berichtjes over de marge van het bezoek van Amerikaanse president Obama aan Israël. Er waren weer problemen met zijn limousine. In 2011, tijdens het bezoek van Obama aan Ierland... bleef de presidentiële slee steken op de drempel van een uitrit. Toen was de barrière niet iets zo hoog. Deze keer kreeg de limo van Obama gewoon pech. Ja, onder meer CNN schrijft dat er geruchten waren dat de chauffeur benzine had getankt in plaats van diesel, de Amerikaanse geheime dienst. Die onder meer de beveiliging van de president verzorgt, benadrukt bij CNN dat er sprake was van een mechanisch probleem. Gewoon botte pech. Dus bovendien gaat er ongelode benzine in het beest, zoals de limousine wordt genoemd. Volgens CNN waren die uitspraken opmerkelijk openhartig voor de geheime dienst. Noord-Korea dreigt met aanvallen op de Amerikaanse basis op Guam, een eiland in de grote oceaan. Het heeft te maken met de inzet van Amerikaanse bommenwerpers bij oefeningen met Zuid-Korea eerder deze maand. Dat nieuws is op de site van de nos -telling. En ook te horen, Noord-Koreaanse journaal kondigt het als volgt aan. Amerika is gewaarschuwd. Tot zover het mediaoverzicht. Nu toont mij de foto's van de flesjes.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 Dit is Radio 1.